8 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. De zus van oud-premier Thailand roept op tot verzoening. Joegoslavië-tribunaal rekent op komst Mladic. En neushoorns bedreigt in Zuid-Afrika. In Thailand heeft de zus van de verdreven premier Taksin na haar verkiezingsoverwinning een verzoenende toon aangeslagen. Dit is een overwinning voor het volk, zei Yingluck Shinawatra. Haar partij, ook de partij van haar broer, haalde een ruime meerderheid in het parlement. Toch streeft ze naar de vorming van een coalitie met andere partijen. Zij zelf zal dan de eerste vrouwelijke premier van Thailand worden. Yinglux broer Thaksin kwam vijf jaar geleden door een staatsgreep ten val. Sindsdien verblijft hij in het buitenland. Thaksin heeft geen haast om terug te keren. Hij wil dat zijn aanhang en die van de huidige premier Abhisit eerst hun ruzies bijleggen.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 Mladic heeft wel een advocaat toegewezen gekregen, maar daarmee is hij niet tevreden. Hij wil zijn eigen team van advocaten samenstellen. Mladic moet vandaag in Den Haag uitspreken of hij zich schuldig of onschuldig acht... aan de aanklacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De advocaat van de directeur van ChemiePak noemt het intimiderend... dat zijn cliënt is aangehouden terwijl hij bijna vrijgelaten zou worden... De directeur en twee medewerkers van het bedrijf in Moerdijk werden gisteren voor de tweede keer gearresteerd. Ze zaten sinds dinsdag vast voor het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Ze zouden afgelopen weekend vrijkomen. Gisteren stelde het OM dat er mogelijk sprake is van opzettelijke brandstichting, omdat de drie roekeloos te werk gingen. Een vierde medewerker kwam wel op vrije voeten. Bij chemiepak in Moerdijk woedde begin januari een zeer grote brand. Turkije steunt de opstandelingen in Libië met bijna 140 miljoen euro in hun strijd tegen kolonel Gaddafi. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend tijdens een bezoek aan Benghazi dat in handen is van de opstandelingen. Turkije erkent de Libische oppositie als enige legitieme vertegenwoordiging van het land, voegde hij eraan toe. Landen als Frankrijk en Italië hebben de opstandelingenregering al eerder erkend. Turkije heeft grote handelsbelangen in Libië. In de sinai woestijn heeft zich een ontploffing voorgedaan bij een pijpleiding voor aardgas. Door die leiding wordt gas van Egypte naar Israël en Jordanië gepompt. Bronnen bij de Egyptische Veiligheidsdienst zeggen dat de bewakers van een pompstation werden overvallen door mannen met machinegeweren. Daarna plaatsen ze explosieven bij de pijpleiding. Het is de derde keer dit jaar dat die wordt gesaboteerd. Dat gebeurde steeds op dezelfde manier. Wie er achter de aanslagen zit is niet duidelijk. In een toeristisch gebied in Zuidwest-Frankrijk is een flinke bosbrand geweest. Bij Lacanau, in de buurt van Bordeaux ging 300 hectare bos in vlammen op. Het zijn zo'n 600 voetbalvelden. De afgelopen nacht is de brand bedwongen. De bosbrand begon zaterdag vlakbij een grote camping waar ook veel Nederlanders komen. Sommige toeristen die een dagje naar het strand waren geweest... konden door de brand de camping niet meer bereiken omdat de wegen waren afgesloten. Ze brachten de nacht door in een openbare feestzaal van het dorp. Op het rockfestival Roskilde in Denemarken is een dode gevallen. Het is een Duitse vrouw van ongeveer 35 jaar. Ze viel van zo'n 30 meter hoogte van de toren van een kabelbaan op het festivalterrein. De politie gaat uit van een ongeluk. Het gebeurde op de vierde en laatste dag van Roskilde... een van de grootste openluchtmuziekfestivals in Europa. Het trekt elk jaar zo'n 75.000 bezoekers. Roskilde staat bekend als een gezellig en gemoedelijk festival... Toch waren er eerder problemen in het jaar 2000. Toen werden in de drukte bij een optreden van Pearl Jam... negen mensen doodgedrukt tegen de dranghekken. Neushoorns zijn nog steeds niet veilig in Zuid-Afrika. Dit jaar zijn er al 193 gedood door stropers, meldt het Wereld Natuurfonds. Vorig jaar was al een dieptepunt met in totaal 333 gedode neushoorns. Dit jaar dreigt nog erger te worden... Volgens het WNF maken stropers steeds vaker gebruik van helikopters en zware automatische wapens om vanuit de lucht op de neushoorns te jagen. De hoorns van de dieren leveren veel geld op in Oost-Azië, ze worden tot poeder vermalen en dat poeder wordt verkocht als potentieverhogend middel. Weer in het oosten en noordoosten opnieuw veel bewolking. Bij 17 graden in de rest van het land zon. Dan wordt het minstens 20 graden. Morgen breekt ook in Groningen de zon goed door. Het wordt dan 19 graden op de wadden en 25 graden in het zuiden. ANBB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 50 kilometer file. De meeste files zijn zo'n 3 kilometer lang. Geven niet al te veel vertraging. Twee vallen op. Eentje op de A50 Arnhem richting Os. Voorknopend Valburg 5 kilometer. En vanwege werkzaamheden op de N207. Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Daar staat tussen al aan de Rijn en Leimuiden 8 kilometer. U kunt daar beter op rijden via de N11 en de A4. Zakelijke energieklanten van EON. Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen. Vergeleken met de drie andere grote energieaanbieders... wordt EON namelijk door haar klanten twee keer zo vaak aanbevolen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. We zijn hier trots op en blijven u bewijzen dat u bij E.ON serieus beter af bent. Zakelijke energie van E.ON. Serieus beter. Bonjour! Vous, hollanders, z'n geek à la pimpas. Alle spéten jullie ermee. Bon. Maar in vive la France, kan jullie inis betalen met le geld content? Pourquoi, hein? Oberal, waar u hier, het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met le pimpas que vous mogue. Net als à la maison. Dus ook les baguette, et les fromage et quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl Bent u nog geen zakelijke energieklant bij E.ON? Wij geven ook u een goede reden om voor E.ON te kiezen. Zeker nu energie steeds duurder wordt. Ga naar E.ON.nl. Goede Reden. Met elke buitenlandse PINbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven? Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden. Nog geen zakelijke energieklant bij E.ON? Stap nu over en zet direct uw energietarieven vast. Weet u de komende jaren meteen waar u aan toe bent. Ga naar E.ON.nl. Goede Reden. In stormopkomst zijn elke week twee bekende Nederlanders tot elkaar veroordeeld op een boot op de Waddenzee. Twee werelden op één boot. Hoe klikt dat? Deze week CDA-politica Sabine Uitslag en televisiepresentator Dennis Wening. In stormopkomst vanavond om half negen bij de Vara op Nederland 3. Gokjewagen kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Deskundigen vinden dat er voor euro-landen maar één redding mogelijk is. En dat is investeren. De oud-premier van België, Guy Verhofstadt, staat helemaal achter deze New Deal voor Europa. We spreken hem zo. Een investering in Italië loopt nog niet zo lekker. De aanleg van een hoge snelheidslijn leidt tot veel verzet. En het Joegoslavië-tribunaal wacht op Radkloom Mladic. Het proces van de Bosnische-Servische ex-generaal Mladic gaat vandaag verder. Maar er is één probleempje. Mladic zou niet willen komen. Zijn Servische advocaat maakte dat gisteren bekend. Mladic zou vandaag ten overstaan van de rechters van het Joegoslavië-tribunaal moeten zeggen... of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht aan onder meer de genocide in Srebrenica in 1995. We gaan naar onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Die is in Den Haag bij het Joegoslavië-tribunaal. Matthijs, waarom zou hij niet willen komen? Ja, het, is, het is dus maar de vraag... Of een bericht uit Belgrado, maar hij heeft het niet officieel kenbaar gemaakt bij het tribunaal. De reden is dat er gedoe is over de aanstelling van zijn advocaten. Hij wilde niet gebruik maken van de diensten van advocaten die al ervaring hebben bij dit tribunaal. Daar is wekenlang over gepraat. En toen kwam hij vorige week opeens met twee eigen namen: een Russische advocaat en die advocaat in Belgrado. Dit... Nou, dat gaat niet helemaal lekker. Um, de lijn. Met het Joegoslavië Tribunaal met onze verslaggever Matthijs van de Wiel is gewoonweg uh, niet goed, niet goed genoeg voor de uitzending. Dus wij gaan nu opnieuw contact leggen met Matthijs en dan komen we straks bij hem terug... om antwoord te krijgen op die vraag waarom Mladic niet wil komen. Ja, dan gaan we praten over die nieuw deal voor de eurozone. Daarvoor pleit een groep van oud-regeringsleiders uit diezelfde eurozone. En zij grijpen daarmee terug op het nieuw deal-plan... van Amerikaanse oud-president Roosevelt. Die wist er geen dat de staat in de jaren 30 van de vorige eeuw... met een uitgebreid pakket van stimuleringsmaatregelen... uit een zware economische crisis te halen. Premier van België en huidig voorzitter van de liberale fractie... in het Europese parlement, Guy Hofstad. Goedemorgen. Goedemorgen. Een van de pleitbezorgers van die Europese New Deal. Meneer Verhofstadt, um, wat houdt het in? Ook zo'n zo uitgebreid investeringspakket voor de eurozone? Nou, uh, het is absoluut uh, noodzakelijk om uh, een, een, een pak investeringen te doen uh, in Europa. De plannen van de Europese Commissie zijn om... Uh, ...te komen tot investeringen op het vlak van uh, transport, uh, op het vlak van uh, internet... ...op het vlak ook van een energienetwerk uh, in uh, Europa dat we dringend nodig hebben. Ja. Daarvoor hebben de lidstaten vandaag ja, nauwelijks geld. Alle lidstaten zitten in financiële moeilijkheden. En de idee is dus een, een echte euro-obligatiemarkt uh, te lanceren uh, in uh, de eurozone... Uh, ...die geld zou kunnen ophalen wereldwijd... Uh, om uh, die financiering mogelijk te maken. En waarom zou zouden Europese obligaties beter zijn, meneer Verhofstadt? Wel, de, de reden is heel eenvoudig: een obligatiemarkt, uh, als die groot is, dan uh, wordt er minder rente uh, betaald. Het uh, is dus een, uh, een, een wetmatigheid in uh, obligatiemarkten dat hoe groter de liquiditeit is van een markt, hoe lager de rente is. Bijvoorbeeld de Amerikaanse obligatiemarkt is een markt die ja, tienmaal groter is dan de Duitse. Het gevolg is ook dat daar minder rente normaal wordt betaald eh, dan op, uh, op, uh, op Europese nationale obligaties. Okay. Uh, en je, je voelt dat als je dus contacten hebt bijvoorbeeld met de Chinese overheid, dan is dat een enorme vraag uh, van uh, Chinese investeerders, maar ook van andere uh, landen uh, om uh, te starten met zo'n obligatie, maar op die manier ja, sparen naar Europa. U heeft het over lage rente, maar ik kan me ook voorstellen dat u vanuit Europa meer garanties kunt geven. Garanties die de zuidelijke EU-landen op dit moment absoluut niet kunnen geven. Dus dat kan niet. Weer zekerheid geboden worden. Zekerheid geboden worden, maar dat is natuurlijk niet het eerste idee van een, een euro-obligatie. Want zo'n euro-obligaties kunnen voor twee zaken gebruikt worden. Uh, zoals trouwens ook in die, in die, die tribune staat die we ondertekend hebben. kunnen gebruikt worden om uh, namelijk ja, de nationale schulden uh, af te dekken met betere garanties dan dat vandaag uh, mogelijk is. En volgens mij ook met een lagere rente. Maar uh, de bedoeling van de Vrije Tribune is voornamelijk te wijzen op de mogelijkheid om euro-obligaties voor investeringen te gebruiken. Namelijk niet alleen defensief, maar ook uh, offensief. Om op die manier die, uh, die projecten uh, te financieren die Europa absoluut dringend nodig heeft. En dat naast de Europese investeringsbank die we al hebben. Hè, we hebben een Europese investeringsbank die dat uh, voor een stuk al kan dragen. Maar Dat betekent meneer van Hofstad, als je dat geld voor zowel uh, schulden gaat gebruiken als met name dan voor investeringen. Dat u het uh, oplossen van de problemen eigenlijk helemaal gaat overlaten aan private partijen. Nee, die euro-obligaties uh, gaan natuurlijk geplaatst worden in de markt, in de private markt. Er zijn private investeerders die daar gaan uh, op intekenen. Maar het laat natuurlijk mogelijk uh, toe van, van investeringen te doen die anders nauwelijks uh, aan, aan de bak zouden komen. Ik zeg nogmaals, de, de voorstellen die de commissie voor het ogenblik heeft om nieuwe transportlijnen aan te leggen in Europa, zowel voor het spoor als uh, langs de weg, uh, alles wat er is, nodig is voor de nieuwe internetsnelwegen uh, aan. Alles wat er nog is voor energie, want daar staat men nog nergens, namelijk het uh, met elkaar verbinden van de energienetwerken van de, van de Europese Unie. Ja. Dat vraagt, ja, mijn schat, dat, uh, dat dat bedragen zijn die boven het triljoen euro gaan. Ja. <lacht> dus duizend miljard euro, ja. hoger dan dat. Maar nou, je... Ik moet eerlijk zeggen, ik zie geen enkel dat vandaag in staat nee. om uh, dat nog maar zelfs te beginnen betalen. Maar u ziet het samen met die andere initiatiefnemers met name dus uh, in de investeringen uh, zitten. Vindt u dat er op het ogenblik dan te weinig wordt geïnvesteerd? Wordt er te veel gespaard? Wordt er te veel op het geld gezeten? Maar er is algemeen toch een, een, een, een, een zekere schrik bij, bij veel mensen in de bevolking. Als het natuurlijk gestaneerd wordt, dan wordt er uh, meer bespaard door de mensen. Rolt uh, Het geld veel minder en dat uh, kan drukken op de economische groei. Maar voor wat die grote investeringswerken betreft die we nodig hebben, dan hebben we gewoon het kapitaal in de wereld nodig. Er is enorm veel kapitaal, spaargeld in de wereld. Alleen gaat het onvoldoende de richting uit van de Europese Unie. Het gaat allemaal naar de Verenigde Staten van Amerika eh, meestal. Waarom? Omdat we dus onvoldoende instrumenten hebben, zoals euro-obligaties, om dat spaargeld aan te trekken. En het valt mij telkens op, als we Chinese eh, regeringsleiders of verantwoordelijke politici zien uit eh, die en andere landen, eh, dat, dat die Elke keer een pleidooi doen voor de vraag: ja, uh, indien er nu effectief euro-obligaties zouden bestaan, dan zouden wij een, een, een groot stuk van die overschotten die zij boeken uh, in hun economie uh, kunnen investeren in Europa. Staat het uh, private kapitaal al massaal bij u op de stoep? Heeft het bedrijfsleven positief gereageerd? Er is algemeen een, een, een, een vraag naar zo'n. Uh, vanuit de private sector. En. Uh, ik denk dat we eigenlijk heel verstandig zouden gaan doen vandaar zo snel mogelijk in het begin. Ik moet wel zeggen dat de Europese Commissie in haar voorstel nu voor het meerjarenprogramma uh, voor de Europese Unie 2013-2020 voor het eerst ook dergelijke, zij noemen dat projectbonds, dus uh, projectobligaties mm -hmm. uh, in uh, haar begroting heeft opgenomen. Okay. Uh, en dat is ook van een teken dat er een enorme vraag is, ook vanuit de private sector. Die verhofstadt, dank dat u het eventjes in onze aanzending wilt uitleggen. Dan gaan we terug naar Den Haag, want zoals we het eerder al zeiden... het proces tegen de Bosnische Servische ex-generaal Radro Mladic gaat vandaag verder. Mladic zou dus niet willen komen. Um, hij zou vandaag eigenlijk voor dat tribunaal moeten verklaren... of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. Matthijs van der Wiel is in Den Haag bij het Joegoslavië tribunaal en Het klinkt nu al beter. Matthijs, uh, leg het nog eens uit. Waarom zou hij niet willen komen? Ja, als hij niet komt, hè, want het is een bericht uit Belgedo. Niet officieel bekendgemaakt gemaakt bij het tribunaal. Dus we moeten het even afwachten. De reden is gedoe over de aanstelling van zijn advocaten. Hij wil niet gebruik maken van de diensten van advocaten die al ervaring hebben bij dit tribunaal. Is hem meerdere keren aangeboden. En toen kwam hij vorige week opeens met twee eigen namen. Een Russische advocaat en deze meneer in Belgedo. Die dit nieuws verspreidde dat hij niet wil komen opdagen. Maar die twee die moeten worden toegelaten tot het tribunaal. En het was allemaal te laat voor de rivier van het tribunaal, omdat. Alles in orde te maken voor de zitting van vandaag. Hm. Mag hij niet zelf bepalen wie hem verdedigt, Arns? Uh, hij mag zelf een advocaat uitkiezen, maar niet iedere advocaat mag hier zomaar optreden bij dit tribunaal. Er zijn eisen, kennis van het internationale recht, eerdere ervaring... de beheersing van op zijn minst het Frans of het Engels, de twee voertalen. Uh, niet iedere beginneling mag hier zomaar gaan staan pleiten... en dat is nodig om de processen soepel te laten verlopen. En het tribunaal wil daarom die twee advocaten die iets voorstelt... wat dat betreft natrekken, kijken of ze geschikt zijn... en ze inschrijven bij de balie. Dat is uh, een procedure en daar is tijd voor nodig... En dat zou betekenen dat hij vandaag nog het één keer zou moeten stellen... met de toegewezen Servische advocaat die hem ook eerder bij stond... bij die eerste zitting, een maand geleden. Emla die zegt, ja, die man die ken ik amper, hij weigert dat... en dreigt dus weg te blijven vanochtend. En wat zou dat betekenen, als hij inderdaad wegblijft? Wat zou dat betekenen voor het proces? Ja, het is de grote vraag hoe de rechters dit gaan oplossen... want het reglement zegt er niks over. Bij heel veel zittingen is het zo dat het er eigenlijk niet zoveel toe doet... of de verdachte er zelf wel of niet bij is, als een advocaat er maar is. Dan worden de getuigen gehoord, bijvoorbeeld, ja, dan kan hij wegblijven. Maar ja, vandaag moet hij er wel bij zijn, want hij moet uiterlijk vandaag... 30 dagen na de eerste verschijning een maand geleden... zeggen of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht. In theorie kunnen de rechters hem met uh, dwang laten ophalen in de cel... hem dwingen te verschijnen, maar dat is... Het staat niet erg chic voor het oog van de camera's uit de hele wereld. En dat zullen ze, denk ik, willen voorkomen. Het reglement zegt overigens wel wat er gebeurt... als de verdachte geen antwoord geeft op die vraag. Bent u onschuldig? Als de verdachte dan zwijgt... dan schrijft de rechter op, nou, dat beschouw ik als een niet schuldig... en dan gaat het proces gewoon verder. Mogelijk beschouwen ze het niet opdagen als een vorm van zwijgen. We zullen het moeten zien hoe ze dit oplossen. Okay. Zou het vertragingstactiek kunnen zijn, Vlam Laditz, Matthijs? Ik weet niet of je dat nu al zo kan zeggen. Uh, we hebben gezien dat Nadis op zich wel meewerkt. Bij die eerste zitting gaf hij in ieder geval op een aantal vragen antwoord. Hij gooit niet helemaal Ze komt tegen, tegen de krip. Hij kiest dus ook voor een advocaat. Dat zegt ook iets. Het is niet het soort verdachte dat ervoor kiest zichzelf te verdedigen. Wat nog veel meer vertraging en, en gedoe oplevert. Dus dat is toch wel een vorm van, van meewerken. Maar ja, hij heeft wel zo zijn eisen. Hij vroeg ook meer tijd bijvoorbeeld tussen die eerste zitting en vandaag om, om de aanklacht door te lezen. Ze heeft hij niet gekregen. Ja, het zou kunnen betekenen dat hij op deze manier een beetje probeert de regie in handen te houden. Oké, okay. we gaan het van jou horen later vandaag. Matthijs van der Wiel, dankjewel, bij het tribunaal. Wimbledon beleefde een wisseling van de wacht. Met Marcella Miska belichten we straks de nieuwe kampioenen Djokovic en Kvitova. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Hopen we. Jolanda. Hallo. Hallo. Ja, Hallo. Daar is ja. ja, ja, ja. Er is een aanrijding geweest op de A2 van Utrecht naar Eindhoven. Bij knopend Vught staat 4 kilometer. En door de wegwerkzaamheden op de N207, lange file tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden. U kunt daar veel beter omrijden via de N11 en de A4. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, dat was het uh, geluid van een veldslag in de Italiaanse Alpen, zo zou je het wel kunnen omschrijven. In de buurt van Turijn hebben demonstranten gisteren slag geleverd met de politie. De betogers protesteerden tegen de aanleg van een hoge snelheidslijn die uh, moet komen tussen Turijn en Lyon. Wij gaan praten met correspondent Bas Mesters in Italië. Bas, wat heeft zich daar in de berg allemaal afgespeeld? Ja, dat was een uh, heet dagje gisteren. Er waren uh, een, een duizenden demonstranten, ook burgemeesters onder hen. Ouders, moeders, kinderen. maar ook zo'n duizend uh, mensen. anarchisten, mensen die wilden knokken. mensen met helmen op. En die zijn daar enorm tekeer gegaan. Van drie kanten zijn ze op de graafwerkzaamheden afgegaan... en hebben ze gegooid met stenen, met ammoniakbommen... en uh, de 2000 man politie die hebben geschoten met traangas... volgens sommigen zelfs op, op menshoogte. Dus dat is uh, enorm uit de hand gelopen... waarbij 200 politieagenten uh, gewond zijn geraakt... licht en zwaarder gewond... en een uh, enkele tientallen demonstranten. Ja. Ja, als meestal zijn mensen blij met een tunnel... want dan hoef je niet helemaal naar boven te fietsen... of een hele eind om. Waarom zijn ze tegen deze... Ja, uh, dit is de Val de Souza... De mensen daar, de lokale mensen die zeggen... er zijn hier al zoveel infrastructurele werken door deze vallei gekomen. Door deze smalle vallei. Het is mooi geweest. We hebben de Frejus al. We hebben twee provinciale wegen. We hebben nog een andere autosnelweg. En uh, dit is mooi geweest. En bovendien zeggen ze... er zijn onderzoeken die zeggen dat er uh, bij graafwerkzaamheden... in die berg asbest zou vrijkomen. En die wolken die willen wij niet in onze vallei hebben. En daarnaast zeggen ze... we willen niet dat die vallei helemaal vernield wordt door de bouwwerkzaamheden. En dat is dus een protest wat al jaren en jaren voortduurt. Wat ook uh, mede geleid is door de lokale burgemeesters. Maar nu door dit enorm uit de hand lopen van uh, dit protest... Uh, denk ik dat ze heel veel steun in Italië zullen kwijtraken. En dit, blijft dit duidelijk alleen nog maar een zaak van Not In My Backyard... die uh, misbruikt wordt door een aantal mensen die, uh, die uh, rommel willen trappen. Maar goed... Um... Het was echt een, een, een veldslag gisteren. Er zijn ook agenten gewond geraakt, nog veel meer gewonden. Hoe gaat het verder dan met het protest tegen deze tunnel, denk je? Nou, um, de slotmededeling van iedereen is geweest. We komen terug. Het is hier niet mee afgelopen. Mensen hebben al zo lang geknokt. En ze zijn echt heel erg ervan overtuigd dat uh, dit er niet moet komen. En er is daar een soort van uh, coalitie ontstaan die blijkbaar nogal sterk is. Ze zijn ook nog eens um, aangemoedigd door de beroemde komiek uit Italië... Beppe Grillo, die ook aan politiek doet. Die was uh, ter plekke om te zeggen dat het goed was... dat de mensen tegen de dictatuur knokten. Het is heel moeilijk om in te schatten wie hier gelijk heeft. Maar uh, rechts en links, politiek in Italië, zeggen... wij moeten die trein hebben om uh, Italië te verbinden... Aan de toekomst van Europa. Je kent dat wel hoe dat dan gezegd wordt. En de lokale mensen zeggen: laat ons nou eens hier met rust. En laat ons eens rustig uh, in deze mooie vallei leven. Oké, okay. Bas Mesters vanuit Italië. Dankjewel, Bas. Novak Djokovic en Petra Kvitova, dat zijn de winnaars van Wimbledon geworden. Die gaan met twee, na twee weken tennis met de prijzen naar huis. Tijd om even terug te kijken op het Grand Slam toernooi in Londen. Het beroemdste ter wereld dat doen we met Marcella Mesker. Die toernooi de hele tijd voor ons heeft gevolgd. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we met die mannenfinale beginnen van gisteren. Eh, Djokovic, de man in vorm. En Nadal, de tot dan toe een nummer één van de wereld. Hè, maar die kwakkelde was. Wat? Zat het er dus wel in dat Djokovic zou winnen? Nou ja, vooraf gezien waren toch de meeste uh, ja, deskundigen het over eens dat Nadal licht favoriet was. Je moet het zien, 55 4, 45 in het voordeel dan van uh, ja, de titelverdediger... die toch al uh, in zijn vijfde Wimbledon finale stond, het toernooi uh, een paar keer had gewonnen... Um, en dan uh, komt zo'n Novak Djokovic daar, zijn eerste Wimbledon-finale... en die speelt dan bijna een foutloze start. De eerste twee sets, 6-4, 6-1. eerste set prima tennis van, twee, van beide spelers. Maar de tweede set speelde uh, Nadal ja, een beetje als een angsthaas. Hij maakte fouten, hij verloor de rallies. Nou, uh, als iemand sterk is in de rallies en de tegenstander de fouten laat maken... is dat meestal Nadal. Dat was dus dit keer niet zo. En... Uh, het geeft al een beetje aan dat Djokovic uh, in de kop zit van Nadal. Hij had immers dit jaar vier keer gespeeld tegen Djokovic en vier keer verloren. En nog notabene ook de laatste twee keer op zijn favoriete ondergrond Greffel. Dus dat is hem kennelijk niet in de koude kleren gaan zitten. Op alle belangrijke momenten in de wedstrijd was het uh, serveren bij 5-4 achter om gelijk te komen. Slechte game. Uh, bij 4-3 in de laatste set uh, moest hij serveren. Ja, 30-0 voor, uh, vier punten verliezen, geen eerste service inslaan. Hij was niet goed op de belangrijke momenten. En dat is niks voor Nadal. Dus die speelde eigenlijk uh, ja, onder zijn kunnen. En dat had alles te maken ja, op mentaal gebied dat hij toch angstig was voor Djokovic. En dat hmm. dat spel van de Servië hem niet ligt. Ja, dat is interessant. Hè? Wat, wat zegt dat over de toekomst? En, en, en de toekomst ook van uh, de top 4 bij de mannen? Nou ja, dat zal moeten blijken. Uh, vanaf vandaag is Djokovic de nummer één. Nou ja, dat is zeven jaar niet gebeurd. Ja. Want het was of Federer, of het was Nadal. Uh, dus die, die hegemonie op. is gewoon doorbroken. Die hegemonie, ja. die, die, is, die is weg. En ik denk dat het uh, Djokovic uh, de komende jaren... een hele belangrijke rol in het mannentennis gaat spelen. Met Nadal. Federer zal daar zo links en rechts misschien nog een keer een Grand Slam winnen... maar terugkomen op nummer 1 zit er denk ik voor de aanstaande 30-jarigen niet meer in. Dan heb je nog Andy Murray, ja, die maar niet de grote wapens heeft voor de grote finales en dan komen er misschien weer nieuwe namen. Het blijft wel interessant, moet ik zeggen. Wie zijn die nieuwe namen? Wie, wie, zijn, wie zijn je opgevallen? Nou ja, we hebben, we hebben dit, dit toernooi bijvoorbeeld de 18-jarige Bernard Tomic gezien... uit Australië. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Een jongen van 18 jaar. Dat was sinds 1986 niet meer gebeurd. Toen was het Boris Becker, die toernooi won en zo jong was. Hè, vandaag de dag zie je in aan de wereldtop, zowel bij mannen als bij vrouwen... dat ze ja, toch een jaar of 24, 25, 26 zijn... willen ze echt uh, meegaan doen aan die wereldtop... Je ziet niet meer die jonge tienersterretjes... zoals we dat vroeger wel zagen, vooral bij de vrouwen. Maar ook bij de mannen. Die braken veel eerder door. Dus de ervaring is een belangrijke factor. Dus als er dan een 18-jarige tussen zit, nou dan is die wel echt goed, hoor. En er was ook nog een Bulgaar, Dimitrov, ook nog jong, 19 jaar. Wordt ook een hele grote. Dus als je al zo jong zo goed meedoet... Nou dan weet je dat dat jongens voor de top 10 zijn. Hm. Dan nog even naar de vrouwen. Was jij verrast dat uh, Kvitova won? Dat ze wist te winnen, dat ze haar tegen spreken? Sharapova wist te verslaan? Ja, toch wel. Niet zozeer omdat ik niet in, in, in haar spel geloofde, want ze heeft alle wapens voor een wereldster, en slaat ongelooflijk hard, heel veel power, een, een gevaarlijke linkshandige service... Eh, die betrouwbaar is. Nou, dat kunnen ook niet alle speelsters zeggen. Zeker niet Shara Pova, die heel ja, zenuwachtig eh, is met haar tweede service... veel dubbele fouten, vaak op belangrijk moment slaat. Maar dat eh, deze Petra Kvitova, die ook pas 21 jaar is... dat die het kon doen in haar eerste Wimbledon-finale... tegen Iemand als Maria Sharapova, die daar toch met haar ja, lange passen. En, en haar serieuze blik. en haar mooie uiterlijk zo die baan opstapt. en daar al eerder heeft gewonnen. Ja, dat vind ik wel heel erg knap dat zij eigenlijk. Eén game zenuw had, dat was de openingsgame van de wedstrijd. Toen verloor ze door service. En daarna eh, ging de rem los, ging ze tennissen... en liet ze eigenlijk Sharapova alle hoeken van de baan zien. En serveerde op love uit met haar eerste en enige ace van de wedstrijd. Nou, als je dat kan, als je 21 bent, dan word je ook een hele grote. En, en daar is iedereen van overtuigd dat dit nu eindelijk... de nieuwe ster is in het vrouwentennis. Petra Kvitova. Goed. Er is nog een algemeen oordeel over het vrouwentoernooi? Want op een gegeven moment vlogen er wel erg veel favorieten uit. Ja, maar dat maakte het toch wel heel erg leuk, hoor. Die twee weken lang heb ik uh, heel veel leuke vrouwenwedstrijden gezien. De halve finales viel een beetje tegen. Ja, dat is dan jammer, want dat is natuurlijk de climax van het toernooi. Maar denk aan die 40-jarige Japanse, uh, Kimiko Kodate tegen Venus Williams. We hebben een jong Duits talent gezien, Sabine Lissiki... die ontzettend leuk en goed speelde. We zagen Serena weer terug, samen met zus Venus uh, Williams... Uh, die toch ook weer heel goed meedeed. Dus ik verheug me eigenlijk alweer op de US Open. Nou, dan spreken we je weer. <laughs>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 NOS-journaal. Mladic wel of niet aanwezig in de rechtszaal? En de neushoorns worden bedreigd door stropers in Zuid-Afrika. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben Doral Megens. Komt Radko Mladic nu wel of niet? Vanochtend om tien uur verschijnt hij volgens het Joegoslavië-tribunaal gewoon in de rechtszaal. Hij heeft zich namelijk niet afgemeld, zegt een woordvoerder. Everything is based now on media speculations. As far as the tribunal is concerned, we are getting ready to commence at 10 o'clock in the morning as uh, scheduled. Zijn advocaat in Belgrado zegt iets heel anders. Volgens hem is Mladic alleen van plan te verschijnen als hij zijn eigen advocaat mag kiezen. De oud generaal is niet tevreden met de advocaat die hem is toegewezen door de rechtbank. Daarom wil hij zijn eigen verdedigingsteam opstellen. Als Mladic niet komt opdagen, dan kan de rechter verschillende dingen doen. Het zal bij de rechter zijn om te beslissen wat te doen, of hij moet worden ingezet in zijn afwezigheid, of hij moet worden gebracht naar het rechtbankgebouw, of een nieuwe hoorzitting moet worden afgerond. deze eerste zitting moet Blažić zeggen of hij schuldig of onschuldig is voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In Thailand heeft het leger de overwinning van de partij van de verdreven premier Thaksin erkend. Dit is een overwinning voor het volk, zei Yingluck Shinawatra, zus van de oud-premier. Haar partij, en ook de partij van haar broer is dat, haalde een ruime meerderheid in het parlement. Toch wil ze met andere partijen coalitie vormen. Ze zal zelf dan de eerste vrouwelijke premier van Thailand worden. Yinglucks broer Thaksin werd vijf jaar geleden afgezet. Sindsdien zit hij in het buitenland en wil pas terug als zijn aanhang en die van de huidige premier Abhisit hun ruzies bijleggen. De advocaat van de directeur van Chemiepak noemt het intimiderend dat zijn cliënt is aangehouden terwijl hij bijna vrijgelaten zou worden. De directeur en twee medewerkers van het bedrijf in Moerdijk werden gisteren voor de tweede keer in een week gearresteerd. Ze zaten sinds dinsdag vast voor het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Zouden gisteren vrijkomen, maar toen stelde het OM dat er mogelijk sprake is van opzettelijke brandstichting. Omdat de drie roekeloos te werk zouden zijn gegaan. De advocaat van de drie. Het gaat op dit moment, wil ik echt benadrukken, om een vermoeden dat kennelijk bestaat bij het Openbaar Ministerie. Ik moet, uh, ja, ik moet dat allemaal nog maar zien, of dat hard kan worden gemaakt. En uh, woensdag zal blijken, althans naar verwachting woensdag, of die verdenking voldoende hard is om, ze, uh, om die aanhouding als rechtmatig te beoordelen of niet. Een vierde medewerker kwam wel vrij. Bij Chemiepak in Moerdijk begin januari een zeer grote brand. In Wit-Rusland zijn zeker 200 mensen opgepakt die op onafhankelijkheidsdag protesteerden tegen het regime van president Lukashenko. In zeker zeven steden applaudisseren demonstranten, om zo hun afkeer van de president te tonen. Lukashenko had het klappen eerder verboden. Al weken demonstreren inwoners van Wit-Rusland. Daarbij wordt alleen maar geklapt. Lukashenko is sinds 1994 aan de macht en hij voert een streng bewind. Hij geldt als de laatste dictator van Europa. Met arrestaties van gisteren heeft de politie traangas gebruikt. En dit jaar zijn er al 193 neushoorns gedood in Zuid-Afrika. Stropers worden volgens het Wereld Natuurfonds steeds slimmer en ze werken nu ook met helikopters en zware automatische wapens om vanuit de lucht op de neushoorn te jagen. Vorig jaar was al een dieptepunt met in totaal 333 gedode neushoorns. Dit jaar dreigt het dus nog erger te worden. Het eerste halfjaar al 193. Dieren zijn niet veilig in Zuid-Afrika vanwege hun hoorns. Verpulver tot poeder brengen die in Azië veel geld op. Mensen geloven daar dat het innemen van het poeder potentieverhogend is. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een groot deel van het land is het bewolkt. Alleen in het zuiden is het van metafaan zonnig. In de loop van de dag komt de zon op steeds meer plaatsen tevoorschijn... maar in het noorden tot noordoosten blijft het toch grotendeels bewolkt. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 17 of 18 graden in het noorden... en 20 tot 22 graden in het zonnige zuiden. En daarbij overheerst een meest zwakke noordelijke wind. Kijken we naar vanavond en vannacht, dan lijkt er toch wat schot in de zaak te komen. Gedurende de nacht verdwijnt de meeste bewolking. De temperatuur zakt onder helder hemel naar gemiddeld 10 graden... en lokaal ontstaat een mistbank. Morgen is het prachtig weer met veel zonneschijn, weinig wind en lokaal zomerse temperaturen. De opleving is helaas van korte duur, want de dagen daarna wordt er weer regen verwacht. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 42 kilometer viel. Het valt dus wel mee deze ochtendspits. Eh, wel problemen op de A16 Breda-Rotterdam. In beide richtingen staat bij de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer op de parallelbaan. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Rotterdam op de Maasboulevard. Ook werkzaamheden die een lange file veroorzaken op de N207... tussen Alphen aan de Rijn en Leimuiden 7 kilometer. U kunt daar beter omrijden over de N11 en de A4. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 Etappe drie in de Tour. Een vlakke die gaat van Hollons-sur-Mer naar Redon over 198 kilometer. Gio Lippens, Gio, goedemorgen. Goedemorgen. De, de ronde gaat nou ja, de eerste week in, mogen we zeggen. Met de eerste waarschijnlijk een massasprint? Ja, dat, als dat vandaag niet gebeurt, dan uh, zou ik niet weten wanneer het dan wel zou moeten gebeuren. Want dit is toch een uh, echte onvervalste vlakke etappe. Er zit weliswaar één kolletje uh, van de vierde categorie in... Maar die kool, dat is toevallig ook nog een brug. Dat is de Pont de Saint-Nazaire, een prachtig bouwwerk in het westen van Frankrijk... over de monding van de Loire heen. Aan de ene kant zie je de oceaan liggen, aan de andere kant zie je de Loire richting Nantes lopen... hoewel hij loopt andersom en van Nantes naar de oceaan... Mm. Maar in ieder geval is het een prachtig gezicht, die gaat hoog boven het water. En dat is dan het enige kolletje en voor de rest is het zo plat als een dubbeltje. En uh, ja, die sprinters die maken zich nu echt op voor een heel fijn dagje. Ja, en dan kijken we natuurlijk naar Mark Cavendish. Is hij nog net zo goed als vorig jaar? Ik denk dat hij beter is dan, dan vorig jaar, want vorig jaar begon hij toch uh, niet lekker aan de Tour. Er waren allerlei incidenten geweest in dat uh, seizoen. Uh, in de Ronde van Zwitserland had hij toen een massale valpartij veroorzaakt... ...door uh, als een piloot over de weg uh, te, te, te zwalken in de massasprint. En uh, hij begon dus slecht aan de Tour. De eerste twee vlakke etappes in uh, Brussel en Reims. Verloor hij ook de massa-sprint. Maar daarna, ja, toen uh, was het de grote man uh, toen het aankwam op de sprints in de tour. Dus die, uh, uh, dit jaar is er gewoon niks geks gebeurd met Mark Kevin. Dus hij is zich rustig voorbereid. Kwam er in uh, de eerste etappe met die aankomst op Agile Bermond. kwam hij natuurlijk absoluut niet aan de pas. Dat lag hem niet. Maar vandaag. Is het parcours echt geknipt voor hem? Hm. Renner, zijn nu twee dagen op pad, Gio. Verwachtingen uh, in Nederland zijn hoog gespannen. Um, je hebt ze een paar dagen kunnen observeren. Uh, laten we vooral eens inzoomen op Gezink. Hij vindt zelf dat zijn start geslaagd is. Jij zit er met je neus bovenop. Is dat terecht? Ja, dat is wel terecht hoor. Want uh, het, het had zo totaal anders kunnen aflopen dan uh, dat het nu is afgelopen. Hè, na twee dagen. Hè. En pas op, hè, want de toer is nog vers en hm. er kan heel veel gebeuren onderweg. Maar uh, met name die valpartij uh, op weg uh, naar uh, de eerste finish uh, die plek waar Jules Bair won. Ja, daar had het helemaal mis kunnen gaan. Hij lag toch natuurlijk, ja, zou je bijna zeggen, ook weer bij bij die valpartij. Twee kilometer voor de finish, maar dat was geen schande, want er lagen er wel meer. Uh, maar uiteindelijk heeft hij daar geen tijd verloren. En ja, gisteren in die ploegentijdrit heeft Rabobank toch... Een paar kostbare tikjes uitgedeeld aan een aantal concurrenten uh, sneller dan uh, de meeste klasse mensrenners. En dat is toch wel heel erg uh, prettig voor Geesink. En het allerbelangrijkste is dat Geesink rustig blijft in zijn hoofd. Dat lijf, dat is wel goed. Uh, we ja, verheugen ons toch wel een klein beetje op uh, de bergetappes waar hij echt kan laten zien uh, wat die waard is. Maar uh, het hoofd, uh, het moet allemaal rustig blijven. En denk eraan, het is nog een dikke week voordat we de bergen in gaan. Ja, zo is dat. Vandaag is nog maar zo'n vlakke etappe. 198 kilometer richting Redon. Gio, dankjewel. LE TOUR DE FRANCE 2011 ICI Jeroen Dillard En de wateren sloten zich over de Passage du Gois en het peloton fietste verder en de weg viel weer droog voor de kokkelvissers met andere netten dan op Wimbledon. In de Vande ben ik naar Olont-sur-Mer gereden. Zaterdag nog een doorkomst. Vandaag de startplaats van de derde etappe. Zo kan een gemeente door de Tour van Gedaante veranderen... terwijl alles hetzelfde blijft. De straten, de huizen, de oude grijze stenen kerk. Dan zijn ze er eerst doorheen gesneld... en komen ze nog eens terug om op te stappen. In dit geval bij het Parc de La Jarrie. Ik ben zaterdag in Hollande-sur-Mer even gestopt bij de bakker... om een sandwich met kip te halen. Het is mooi om toervolgen te zijn. Om zo'n stokbrood te knabbelen tussen het enthousiaste publiek... met Liewe Westra van Vacant als extra beleg in de ontsnapping. Helemaal in de sfeer van de Tour... Wat toch iets heel anders is dan het dagelijks leven in olons sur mer op andere zomerse dagen. Het is een aaneenschakeling van Veuglaire-wijken, genoemd naar Thomas Veuglaire, de renner uit de streek. Olon ligt glamourloos in de schaduw van Les Sables d'Olon, stad aan zee die staat te pronken met lelijke nieuwbouwflats met oceaanzicht en een modern badplaatscasino. Daar kunnen de gasten hun geld en hun geluk zien stranden... of zomaar de omwenteling beleven naar nieuw fortuin... in een wonderbaarlijke omkering van stemmingen en koersen. is dat ook met het nieuws in Frankrijk. In een miraculeuze vermenging van actualiteiten... met alles van wisselende moraliteit rondtollende zeden. Er is een groot verschil in de beoordeling van de gangen van... DSK en AC, Dominique Strauss-Kahn en Alberto Contador. De een onthaalt op Franse jubel vanwege zijn voorlopige vrijlating uit Amerikaanse hechtenis. De ander op schril Frans gefluit omdat ze hem niet in de toer willen zien. Strauss-Kahn en Contador hebben een paar dingen gemeen. Allebei zijn ze ten val gebracht door een vrouw. De bankier door het Afrikaanse kamermeisje Tou Diallo. De toerwinnaar door die dame in het geel... die zaterdag eerst de kazak Maxim Iglinski liet neerstorten. Daarnaast bekleden ze hun positie aan de top. Om pure macht gaat het met netwerken tot paleizen en parlementen. Zonder dat stelsel zou het balletje anders rollen. Dan zou DSK gewoon veroordeeld worden als een ordinaire verkrachter en AC al lang geschorst zijn... als de zoveelste Spaanse slikker. Het zijn kwesties waar de mensen in hollande sur mer zich niet van de wijs door laten brengen. Ze willen hun hart ophalen aan de Tour, die tombola van de wisselende kansen... met de ene dag Philippe Gilbert aan de leiding en daarna Tour Husshoft... tot de echte dag van de waarheid om het geel aanbreekt. Burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, is net alweer terug uit de Tour. We spreken hem zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie. En bij de ANWB, Jolande van der Velde. Wat meer vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. In beide richtingen op de parallelbaan bij Rotterdam Centrum... files van 3 tot 4 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden die plaatsvinden in Rotterdam... op de Maasboulevard en ook op de N207... al vandaan de Rijn richting Hiddegom. Daar staat bij Leimuiden 4 kilometer. Ook dat komt door werkzaamheden. Daar is het advies om rijden via de N11 en de A4... Dit is de Tour Ontwaakt. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nummer 94. Jo, le maire en vloes, je suis venu de tir, je connais neuf. Jolemère en Floes hoorde u. New Wave uit België. Deze hit komt uit 1981. Is geschreven door Serge Ginsboer. Jo zingt afwisselend in Nederlands, Frans en Engels. Het is u misschien opgevallen. In België komen trouwens nog steeds albums van haar uit. In Nederland was dit haar enige hit. Het is twaalf minuten voor negen. We gaan naar onze gastenleid Wolse. burgemeester van Utrecht. Was afgelopen dagen toeschouwer in de Tour. Meneer Wolse, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u de renners de afgelopen dagen gevolgd? Nou, van zeer dichtbij uh, en uh, letterlijk aangeraakt. In het geval van die Slek, die kwam voor ons voorbij fietsen. We hebben contact gehad. Maar we zijn bij de tour geweest. We hebben ze gevolgd. We zijn in het kamp geweest waar de auto's staan. Waar de rijders zich voorbereiden. We hebben langs het parcours gestaan. Gisteren zijn we gebleven tot de ploeg binnen was. En die stond toen op één. Later is dat iets nog gezakt naar de vijfde plek. Maar het is wel een spektakel. Een heel mooi om mee te maken. Heb je nog Nederlandse renners kunnen spreken? Ja, Nederlandse renners zijn even bij de Rabo-ploeg geweest. Uh, die kennen we goed. Uh, dus ze zijn weer even kort geweest. Maar die waren wel gisteren een beetje af, uh, in, in mineur. Of eergisteren moet ik zeggen. Dan zijn we daar geweest gisteren weer. Maar eergisteren waren ze nogal in mineur. Omdat natuurlijk die geweldige valpartij had plaatsgevonden. En uh, Laurens de Dam ook even serieus letsel uh, leek te hebben opgelopen. Uh, er was een hele verneinige, vervelende valpartij. Dus dat was wel even uh, schrikken nee. voor iedereen. Maar gisteren bleek er uh, verder niets meer van. Die mensen zijn die herstellen zo geweldig goed en snel. Dat ze gisteren weer uh, geweldig goed in vorm waren. We horen uw enthousiaste meneer Wolse. Ja. ja. U bent gelijk gegrepen door de Tour, uh, al de eerste dagen. Ja, het is, het is zo'n mooi spektakel. En we hebben natuurlijk in Utrecht daar we inmiddels ook wel een beetje traditie in opgebouwd. We zijn vorig jaar over Rotterdam geweest. We hebben lang ons gekandideerd voor de start van de Tour en dat doen we nog steeds. En, uh, en ook daarom dat we daar uh, ook zijn geweest op uitnodiging van de Toerdirectie van Prudom. De baas van de Toer is uh, een paar maanden geleden nog even in Utrecht, uh, heb ik nog met hem geluncht, een paar uur hier in Utrecht. Omdat hij nog eens even weer kwam bijpraten wat er veranderd is en hoe het nu loopt. En heeft ons toen ook gezegd, nou ik verwacht u zeker natuurlijk aan de start. Omdat hij ook graag wil dat Utrecht kandidaat blijft. We hebben hier vorig jaar die uh, geweldige etappe van de Giro gehad in Utrecht, waar een half miljoen, zelfs boven verwachting was, het, toen een half miljoen mensen langs de baan uh, stonden. En dat hebben we ook gelijk weer aangegrepen om in Utrecht een, een soort, ja, we noemen dat het Giro Classico te organiseren. Duizenden mensen die bij de start van de Giro door de, door de stad en door de provincie fietsen. Het is zo'n festijn, zo'n liefde voor het fietsen in en rond de stad. Ja, en het is ook zo'n prachtige sport, prachtige sport. Ja, ja, en u wilt natuurlijk, u zegt het al, die door graag naar Utrecht halen. Heeft u de directeur Pardon nog kunnen spreken? Nee, gisteren niet. We hebben uh, gisteren de eerste twee dagen zijn natuurlijk. Ze hebben wel de, zijn secondant. De eerste twee dagen zit hij ook veel in de auto, rijdt hij natuurlijk mee. Mm -hmm. En hij is gewoon ook aan het werk. Uh, maar ju juist daarom is hij een tijdje geleden in Utrecht geweest... om eens rustig een paar uur te komen lunchen. Om eens even bij te praten hoe het nu loopt en hoe de laatste stand van zaken is. En ook gevraagd uh, van, uh, wees mijn gast. Dus we hadden een mooie, mooie kaartjes dus dat we ook alle... Alle hekken voor ons, alle deuren voor ons open gingen daar. Uh, maar hij was gisteren zo druk aan het werk dat we hem gisteren persoonlijk niet hebben kunnen spreken. Goed. Dan naar de koers. Wie gaat hem winnen? Ja, dat blijft toch wel spannend. Kijk, stiekem hopen we het natuurlijk allemaal op geest zinken. Want oh, die heeft nauwelijks zou... tijd verloren. Zou het uh, echt kunnen? Een Nederlander? Ja, nou, hm? kan, als je gisteren zag hoe geolied die, hoe die, hoe die Rabo-machine loopt... Uh, dat vond ik echt heel bijzonder om te zien. Uh, hij is echt goed... Ja. Uh, dus in die zin, uh, objectief gezien... maar je moet ook een beetje geluk hebben... objectief gezien kan het. Contadori zit er wel in problemen. Slek is natuurlijk ook redelijk op koers. Het, ja, het... Ja, het blijft natuurlijk het is drie weken lang een spektakel. Er zijn diverse uh, favorieten. En uh, iedereen zegt natuurlijk... en als je hem gisteren ook weer ziet fietsen... en die slekken, ja, dat is nu twee keer tweede geworden. Dus die, dat is niet onwaarschijnlijk dat hij ook weer hoge ogen hoort. Maar Geesing is dit of komende jaren echt een potentiële winnaar. Dat is echt uh, een groot talent. We horen dan, meneer Wolfsen. U blijft luisteren de komende weken. Absoluut. Naar de Tour en Radio Tour de Frans. Dank u wel. Graag gedaan. Langs de route van de Tour de France, Paul Sanders. Vandaag verlaten de Tourcaravaan de Vendée. De provincie die was de afgelopen twee dagen gastheer van de Tour. En de middenstand die heeft daar volop van geprofiteerd. Maar niet alleen de Fransen. Nederlanders zijn overal, dus ook in de Vendée. Martine Hoogschagen en haar man begonnen vijf jaar geleden aan een avontuur. Een bed and breakfast in Frankrijk. Een heel sfeervol binnenplaatsje met daar uh, een setje waar je lekker kan zitten. Veel groen, veel planten, witte huizen met oranje dakpannen en met blauwe luiken, blauwe deuren. Kortom een heel sfeervol, ja, wat is het, hotelletje? Nee, het is een better breakfast uh, hier. En de kleur is typisch van de kust. Want wij zitten op 800 meter van de Atlantische Oceaan. En zo gauw jullie ons achter het dorp komt, dus zeg 4 kilometer verder... dan zijn het al cremekleurige huizen met uh, bruine luiken. Maar dit is echt van, van de kustdelen. De Atlantische kustlijn is een beetje uh, zo. En het is allemaal laagbouw. Ja, ja, dat klopt. Uh, het is hier een moerasgebied, ingepolderd uh, door Nederlanders. En uh, zoals ons huis is 200 jaar oud, uh, het, is, het is een meter dik, maar het is niet hoog. Het is maar één uh, verdieping, zoals eigenlijk bijna alle huizen hier. En de uh, andere reden is denk ik ook dat ze zo laag zijn... is dat we heel dicht bij de Atlantische Oceaan zitten. Dus als de wind komt, uh, alle oude huizen staan echt met een kop in de wind. Dus als het stormt bij ons dan is echt klapperen en dan klapperen uh, de deuren en dan klapperen de, de latjes van het plafond. Dat is echt ongelooflijk. Dat is in de winter dan, in de zomer gelukkig. niet. Maar dat is ja, wel iets typisch van hier. Ja. Wat is achter deze blauwe deur? Uh, achter deze blauwe deur is uh, een voormalige uh, boerderij. Uh, vroeger stonden daar uh, oesterspullen. Dat was een oesterboerderij hier voor 42 jaar. En wij uh, hebben daar onze zomerkeuken van gemaakt. Het is een uh, soort van binnen, een soort van buiten eigenlijk. Um, en er is ook een stukje waar we ontbijt uh, doen met de gasten. Dus dat is eigenlijk uh, onze huiskamer. Wat deed je hiervoor eigenlijk? Ik heb... Uh, ik heb meestal uh, commerciële binnendienstfuncties gehad. Ik ben ook directie-secretaresse uh, uh, geweest. Mijn man uh, was uh, uh, commerciële directeur bij een uh, uh, bedrijf. Uh, maar wel uh, allebei altijd in de, in de rand had gewerkt. Hè. Dus ik, ik denk dat het wel een beetje de rust uh, zocht. Dat, ja. dat, uh, dat ja. Het is een heel heerlijk rustig gebied om op vakantie te gaan. En dan komt er in één keer een tour doorheen. Wat, wat merken jullie daarvan? Ja, het gaat heel geleidelijk. Hè, want de, eerst uh, kwamen er op de rattonders fietsen te staan. Toen was de gemeentehuis helemaal volgestikkerd. En uh, langzaam kwamen er overvlaggen en steeds meer campers. En mensen die, die kwamen vragen ook in Die in de tuin uh, kamperen. En, uh, geleidelijk aan steeds meer auto's uh, overdag en ook s'avonds zelfs. Dus daar merk je wel dat het aanzwelt. Uh, en nu is het een soort van hoogtepunt. En dan vandaag, aan het eind van de dag, is het ineens voorbij. Maar je zei net al, uh, veel mensen hebben ook gevraagd om hier te komen logeren. Zeg maar. Ik kan me voorstellen dat de middenstand geld oplevert, zo'n Tour de France. Mijn man kwam vanmorgen om, uh, ik meen half acht bij de bakker... en het stokbrood was al op. <laughs> en ik gok dat het op een heleboel plekken zo is. Uh, dat, dat is natuurlijk ook het doel van het departement... is betalen geld uh, om de start uh, binnen te halen. Maar dat wat er aan entourage komt en wat er aan bezoekers komt... dat dat compenseert voor, voor de lokale ondernemingen... om, uh, om daar uh, profijt van te hebben. Mochten er nu mensen naar dit verhaal luisteren... en ook plannen hebben om naar Frankrijk te verhuizen... om daar iets te beginnen, wat zou je ze aanraden? Zolang je maar goed voorbereidt. Uh, Denk ik dat dat het dat een heleboel kan, maar dat dat is feitelijk in Nederland ook zo. Het geluk zit in jezelf, niet, niet waar je woont. À demain. Les tweets du tour. Fabian Cancellara twittert in nou, wat beroerd Engels... kunnen we wel stellen dat hij een niet midnight snack heeft gegeten. Na de goede ploegentijdrit vindt hij dat dat wel mag. Maarten Chalingi van de Raboploeg krijgt een massage... na de goed verlopen ploegentijdrit. Goed voor het klassement van Robert Geesink, schrijft hij. En Chalingi is tevreden met zijn eigen huidige vorm. Robert Geesink meldt dat hij om kwart over negen zijn tanden heeft gepoetst... <laughs> en klaar is om te slapen. Dit soort dagen maak je niet veel mee in de Tour de France. Al dus Geesink, normaal eten we pas om half tien. Cabaretje Dolf Jansen merkt op dat Studio Sport Robert Gezing heeft geïnterviewd... voor een bord waarop Pharmacy staat. Mm -mm. ga slapen vol ongeloof, al dus Jansen. Andreas Kleuden is een beetje teleurgesteld over de ploegentijdrit... maar zijn team Radiocheck heeft alles gegeven. Hij feliciteert Thor met zijn gele trui. Ook maar even gekeken op het getwitter van Thor Hueshoft... maar die blijkt niet zo'n actieve twitter uit te zijn. Hij is wel actief op zijn homepage. Daarin staat dat hij ontzettend blij is met zijn gele trui. Hoe origineel. Elske de met Ermin, schrijft hij, in het Noors. Oftewel, geweldig dat hij van mij is. Tot zover de Tour ontwaakt voor dit moment. Morgen uiteraard weer een Tour ontwaakt. En de hele dag de Tour de France op Radio 1. Zo dadelijk hier in het Radio 1 journaal. Thailand, politieke ontwikkelingen daar worden gevolgd door Michel Maas. Onze correspondent is daar. En één partij heeft de absolute meerderheid. En laat dat nou de partij zijn van de zus van de verdreven oud-premier Taxine. Die kan dus eventueel wel weer terugkomen in Thailand. Hoort u zo dadelijk meer over. En dan ook meer over het Turkse omkopingsschandaal in het voetbal. Het houdt heel het land in de greep.